Nut, als we visite hadden. De filters nog steeds na jaren in de kast. De koffiemokken deden we nog steeds niet van de hand. Van plaatsgebrek geen besef. We manoeuvreerden vast, want hoewel we slechts met twee waren, Begonnen we voor een twaalfkoppig theeservies te sparen? En de naar koffie ruikende thermos, die moesten we toch voor all times sake bewaren. De koffiemolen, die was antiek. We liepen vast in de repliek. We vulden de ruimte. Benutten plaatsen verkeerd, slipte dicht in, retoriek. Maar de koffie, volgens de gewestplannen, onderdacht. En nu staan er nog steeds halfgebroken koffiezatten neer. Het balanceren tussen ruimte die we gebruiken en ruimte die we verkeerd gebruiken. We fnuiken onszelf met zwerfruimte. We over-onderbenutten bestaande ruimte. De bouwmicrobe is een ruimteluis geworden. Met de bakstenen in de maag onderschatten we het karakter dat bestaande gebouwen een kantoor of een thuis kunnen worden. De ruimteluis knabbelt, zuigt en vreed, Iets wat Luc de Leur reeds architecten anno 1979 verweet. Ondoordachte bouwsels nemen beslag op ruimte bij de vleet. In een groeiende samenleving en bewust denken over hoe men plekken nuttig besteedt en must is. We hebben nood aan een architectencredo dat niet zo bouwbelust is. Zwerfruimte, een begrip dat een nijpende nood bewustwording aanstipt. Wetgeving, eigendomsrecht of normering kunnen oorzaken zijn. Tradities en context maken de werkruimte in ons hoofd te klein. We moeten zwerfruimte innemen. Het is niet om tegen het zere been te schoppen, bewust inrichten, gebruiken en herinrichten. En niet blijven koffie kijken en niet noodzakelijk de kast maar binnenkoppen. Betonstok. Vermijd het innemen van de grond. Denk aan collectieve winst. De maatschappij. Dat laat ons een bloem zijn plek weer hervinden. Een hele goede avond allemaal. In naam van het Vlaams Architectuurinstituut, de single en het team Vlaams Bouwmeester heet ik u van harte welkom bij de opening van de tentoonstelling tijdelijk in of buiten gebruik door restarchitecten. De tentoonstelling kadert in het bredere project Zwerfruimte waarvoor restarchitecten een bouwmeester label kreeg van de Vlaams Bouwmeester. Het Vlaams architectuurinstituut en de Singel werken sinds enkele jaren samen met het team Vlaams Bouwmeester en ook in 2018 en 2019 geven we heel graag het platform aan vernieuwende architectuurprojecten met een maatschappelijke meerwaarde. Restarchitecten is een, zo schrijven ze zelf, ontwerp- en onderzoekspraktijk met een sterk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Via hun onderzoek en hun ontwerpen trachten zij oplossingen te formuleren voor complexe ruimtelijke vraagstukken. Op die manier bewandelen ze soms ongekende paden of durven ze gevoelige ruimtelijke thema's te benoemen en te onderzoeken. In navolging van hun eerste vluchtschrift Pleidooi voor het niet bouwen, doet het architectenbureau REST nu onderzoek naar het ruimtegebruik. In een tweede vluchtschrift Zwerfruimte, dat u allemaal vanavond kan vinden in de tentoonstelling, tonen de architecten welke onbekende of onder- of onbenutte ruimtes we in de veelheid aan bebouwing in Vlaanderen ter beschikking hebben en die we eigenlijk niet kennen. De film die ze hier in samenwerking met G. Kast en Polhert maakte, toont heel helder aan waar de problematiek van zwerfruimte over gaat. REST definieert het concept zwerfruimte als de gebouwde en ongebouwde ruimte die op verschillende schalen overal en nergens aanwezig is en zweeft tussen herbestemming en teruggave aan de natuur. Zwerfruimte is ruimte die we met ons allen gecreëerd hebben, maar waarvan we ons niet altijd meer, altijd meer bewust zijn dat we ze hebben. Een van hun statements is dat het duurzaamste gebouw een gebouw is dat je niet bouwt. REST spreekt zelf over het opmaken van een ruimtelijk afvalbeleid. Daarmee wijst REST niet alleen op de verpletterende verantwoordelijkheid van opdrachtgevers en beleidsmakers, maar in navolging van Luc Deleuze, zoals ook in het filmpje al werd gezegd, op de verantwoordelijkheid van de architect. Zwerfruimte manifesteert zich op heel wat verschillende schaalniveaus. In de tentoonstelling tonen twaalf praktijkvoorbeelden de diversiteit en het potentieel van de onderbenutte ruimte. De projecten die Rest toont gaan van het herontwikkelen van een binnengebied, waarbij de bouwheer overtuigd werd om moestuinen te behouden en het binnengebied niet vol te bouwen met garageboxen, tot een grootschalige studie wegweg die inzet op het verwijderen van onderbenutte wegen in Vlaanderen. En ook de single zelf ontsnapte niet aan de kritische blik van Rest. Als Architects in Residence voeren de architecten een onderzoek naar onderbenutte ruimtes in dit gebouw. Het resultaat van dit advies kan u allemaal vanavond via een parcours doorheen de kunstencampus verkennen. De rest maakt dan ook een mooie kaart, die u vandaag ook allemaal kan vinden, waarlangs u het parcours kan volgen. Verder tonen twaalf gele aanplakbiljetten een aanvraag tot de reactivering van zwerfruimte. De zwerfruimte in en rond de wandelgangen, hier achter de blauwe en de rode zaal, wordt dan weer een tentoonstellingsruimte die we straks allemaal samen kunnen ontdekken. Uit de twaalf projecten die getoond worden in de tentoonstelling, nodigen we vandaag vier sprekers uit die allemaal samenwerkten met restarchitecten en die kennis maakten met hun onorthodoxe aanpak. Ik zal straks kort met hen in gesprek gaan over hun samenwerking met rest en over de symptomen die een besmetting met het zwerfruimtevirus tot gevolg kan hebben. Maar eerst laat ik graag Vlaams bouwmeester Leo van Broek en Tim Vekemans en Dimitri Minten, de curatoren van de tentoonstelling en de oprichters van REST Architecten aan het woord. Leo, eerst is het woord aan jou. Goedenavond iedereen het was de tweede keer dat ik het filmpje zag en ik was er nog meer van aangedaan dan de eerste keer. Ik vond het uh, ontroerend precies, eigenlijk. Het Bouwmeesterlabel is, is elk jaar meer en meer iets aan het worden wat, wat ook in de Biennale in Rotterdam, George Brugman noemde dat, een safe place for dangerous things. Een plek waar, waar het, het, het, het oneigenlijke, het, de, de nieuwe manier van kijken, de de poten van onder de oude stoelen zagen, waar daar plaats voor gegeven wordt. En van een soort van onschuldig klein subsidiemachientje, waar creatieve voorstellen steun krijgen om research te doen, en als het lukt en goed genoeg wordt bevonden een tentoonstelling mag worden, is, is elk jaar een, een, een rijkere en betere oogst aan het worden die heel fundamentele vragen begint te stellen. En wat de rest hier doet, is eigenlijk ons, ons op een intelligente manier op ons nummer zetten. De mensheid moet zijn kamer opruimen. En we hebben rommel gemaakt. En we, we kunnen het eigenlijk al doen met wat we hebben. Zelfs dat wat we hebben is nog te groot voor wat we nodig hebben. En we, we hebben last van cognitieve dis dissonantie. We willen dat niet zien. Een aantal jaar geleden had het Franse bureau Lacatheu en Vassel dat ook gedaan. Er was een wedstrijd voor het heraanleggen van een plein... En ze zijn daar uh, een maand gaan zitten, durven wat er gebeurt op de banken en op het, uh, met de honden wandelen en spelen en kinderen enzovoort. En hun inzending was een tekst van hoe goed dat, dat plein wel was en dat elk ontwerp het plein slechter zou maken. En ze hebben die wedstrijd gewonnen. Ze hebben gezegd, blijf daar in godsnaam af. Dat is perfect zoals het is. Ik denk dat het in Frankrijk of in Zwitserland was. En ze hebben zelfs een stuk van het eerloon gekregen. Want die gemeente zei, jullie hebben de moed gehad om een, een relatief groot plein dat je eraan ligt. Dat is een heel pak eerloon dat je de vuilbak in, insmijt omdat je eigenlijk fundamenteel correct durft vragen stellen. Dus een stuk van het eerloon, Ja, jullie hebben ons miljoenen bespaard door die publieke ruimte niet heraan te leggen. Dus jullie hebben dat deelroon wel voor een stukje verdiend. Ook dat je, je hebt daar maanden voor gewerkt, door daar drie, vier maanden met verschillende mensen te komen zitten om te kijken wat dat allemaal kan. Dus ik, ik vind die aanpak zo verfrissend. En de rest doet dat eigenlijk ook. Ons tonen van, leer nu eens in de plooien van je eigen honger en je eigen hebzucht en je eigen hoogmoed opnieuw de nederigheid ontwikkelen om, om, om beter te doen met wat je al ter beschikking hebt. En ruimte is daar iets waar we, hebben, we, we, we... We kijken vaak zonder te zien. We gebruiken vaak zonder te beseffen. En als ik dan... Ik, ik schrok van, van de referentie naar het liedje Laat ons een bloem, van Louis Neves. Dat dat uiteindelijk terug zijn plaats krijgt. Dat is van 1970. Ik begon toen aan mijn middelbare school. Ik was toen twaalf jaar oud. En dat heeft ons toen al geëngageerd gemaakt en gekleurd. Van, we zijn eigenlijk niet goed bezig. We zien alles de verdoemenis in gaan. Het is sinds die veertig jaar en meer geleden niet veel verbeterd. Maar vandaag zie ik die verbetering wel en die kentering wel. Het er is, er is vandaag veel meer draagvlak. Vanavond nog met verschillende politici en burgemeesters gesproken. Het staat op veel meer plaatsen op de agenda dan wat ik ooit had durven hopen. En ik ben ook blij dat, dat het Vlaams Architectuurinstituut en de Singel niet alleen ook nog steeds correct... De toonstellingen gemaakt over high-level architecturale issues en dan mag het ook nog eens over tectoniek gaan en theorie en geschiedenis. Maar tegelijk ook veel meer plaats en tijd geeft aan die maatschappelijk heel relevante tentakels van onze ruimtelijke ordening en onze architectuur. En dat ook ontwerpers uit de Ivoren Toren van de design zijn afgedaald naar het heruitvinden van een meer leefbare maatschappij met meer respect voor het ecosysteem waar wij eigenlijk de kinderen van zijn. De aarde heeft ons gebaard uiteindelijk. Dus ik, ik, ik kan dit alleen maar toejuichen en vanuit de bouwmeester, ja, wij, wij, wij subsidiëren dat label een beetje, maar wat er dan terugkomt is zodanig goed en zodanig veel meer dan wat we verwachten dat ik ook van mijn kant er alleen maar dankbaar voor kan zijn. Ik ben ook blij trouwens met de talrijke opkomst vanavond. Dank u wel. Ik moest er eigenlijk op de nachtag <laughs> Dat is veel te veel volk. Uh, zij die me kennen, die weten dat ik nooit klamme handen heb om voor een groep te spreken, maar nu duidelijk wel. Uh, dat wil toch zeggen, uh, ik denk Leo en ook Bart. Uh, Bart heeft eigenlijk alles al gezegd, Tim. Ik denk dat we niet veel meer moeten zeggen, maar we gaan dat toch doen. Twintig minuutjes. Ja, het is ja, blij om hier te zijn. Het was fantastisch om het label te ontvangen. Uh, en blijkbaar hebben we toch vanuit onze praktijk ja, een soort gevoelige snaar geraakt. Uh, dus um, super dank dat jullie hier zijn. Ik denk um, ja, voor iedereen, Leo, het is onze bijdrage als kleine praktijk aan ja, de missie, de zoektocht naar plannen voor plaats. Het is een plan voor plaats. Um, het is niet meer of niet minder, maar wellicht is het wel een, een belangrijk. Uh, dus zoals jullie duidelijk is geworden, wij hebben. Vandaag openen wij onze tentoonstelling over zwijfruimte, over onderbenutte ruimte. Op zoek naar een titel hebben wij de tentoonstelling de titel gegeven, tijdelijk buiten, uh, tijdelijk in gebruik. Dus wij denken, en wij ontdekken dat ook dagelijks in onze praktijk, dat Vlaanderen bulkt van de onderbenutte ruimte, van de zwijfruimte, die we soms nog wel tijdelijk gebruiken, maar een groot deel van de tijd ja, niet. En het is dat eigenlijk waar wij vandaag op een heel eenvoudige manier en ook op een heel bescheiden manier willen meegeven, willen agenderen zoals de film zegt. Um, de tentoonstelling gaat u ja, hopelijk tonen uh, in een aantal projecten, in twaalf projecten zoals uh, Bart heeft gezegd, wat de potentie van die onderbenutte ruimte in Vlaanderen kan zijn, waar we ook allemaal eigenaars van zijn. We zijn net als uh, ja, de koffietassen, zijn we ook allemaal uh, eigenaars van die zwijfruimte. En het is een zoektocht, een soort poging: de start van een onderzoek, om eigenlijk overzicht te krijgen of inzicht te krijgen in die veelheid aan bebouwing die we samen eigenlijk allemaal onderbenutten. Na de video um, was het een beetje moeilijk om, ja, om nog een intro te vinden, maar we vonden dat onze tentoonstelling dat onze wel een soort ja, goede degelijke intro nodig had. We noemen hem uh, dankzij Gitten de patat van een intro. Um, de patat van een intro, je kent dat beeld wel, je hebt hem net, misschien net gemist, want de deur stond open. We hebben eigenlijk de overmaatse, de, de onderbenutte zou je kunnen zeggen, de uh, deukuk of de deurduwer van uh, Stefan Beel, een van de eerste toevoegingen die hij aan de single heeft gedaan, gebruikt om onze intro van onze tentoonstelling uh, op te projecteren. Uh, daarmee is eigenlijk de toon van de tentoonstelling gezet. We gaan proberen een stuk uh, vooral vanavond de scenografie toe te lichten. Uh, en minder in de diepgang te gaan van de projecten, want dat is natuurlijk de bedoeling om uh, tijdens de tentoonstelling individueel te doen. Uh, maar we vonden dat hier de toon uh, gezet was. De tentoonstelling, um, en Luc is ook aanwezig, um, we konden bijna niet anders uh, dan ja, die belangrijke echo, ik denk het belangrijkste beeld, Dimmy, waar wij in het begin van op de opstart van West ja, op ons netvlies is gekomen en ook ja, altijd op ons netvlies zal blijven, uh, is de laatste steen van België, uh, die Luc gemaakt heeft in 1979. Ik was toen één jaar oud. Um, en je gaat hem misschien vanavond niet zien, want hij, hij kleeft op het raam uh, richting, uh, de snelweg, uh, richting de snelweg, richting de ringlaan. Maar hij is letterlijk uh, ja, de echo van, ja, van dit thema. Dat, uh, ik denk ook dat het een echo is, een soort spiegel die Luc ons uh, ja, bijna 40 jaar geleden al heeft voorgehouden maar blijkbaar hebben we toch onvoldoende geluisterd. Het was zijn pleidooi om op te letten, om bij manier van spreken het gewestplan vol te bouwen en Vlaanderen te bestrooien of te morsen met bebouwing. En dat hebben we dan ook letterlijk gedaan, zoals u in de film kon zien. Die film vonden we wel belangrijk. Heel vaak praten we onder elkaar architecten, architecten in opleiding... Uh, stedenbouwkundigen, urbanisten, landschappers in een soort vakjargon met beleidsmakers over, over, over onze ruimtelijke ordening we vonden het superbelangrijk om eens iemand anders aan het woord te laten en we hebben J. Uh, Kast um, leven, een paar maanden geleden leven kennen en het was ongelooflijk uh, ja, uh, verwonderend hoe hij als slam poet, waar je misschien wel uh, door had ja, een soort gevoeligheid heeft met dit thema misschien nog wel en op een veel artistiekere manier kan vertalen. Um, ja, en dat is eigenlijk de, de, de aanleiding om ook een film te maken. En ja, we zijn hier heel dankbaar dat hij de feit genomen heeft om er een laag aan toe te voegen. En hopelijk is die, die metafoor van, van de koffietas, van, het, van onze verzamelzucht soms, van, van het hebben van te veel tassen... Uh, Lees natuurlijk gebouwen, een metafoor die hopelijk lang blijft hangen. Uh, we vinden hem alvast een, ja, een, heel boeiende, uh, een heel boeiende aanvoeling aan het, on aan het onderzoek. We, we bedrijven het niet bouwen, we bedrijven het onderzoek naar, naar, naar zwijfruimte. Maar natuurlijk, ja, zoals gezegd, de schaal waarop ze zich voordoet en de diversiteit waarop ze zich voordoet is zo groot... Dat het kan niet anders dat dit een gezamenlijk werk wordt. Met dit beeld van Francis Alice, een architectkunstenaar die jullie misschien kennen. Um, When Fate Moves a Mountain. Uh, dat is een beeld waarin in Peru of in Lima uh, Alice uh, 400 studenten op een berg zet. En letterlijk door samen te schuppen het spreekwoord van een berg verzetten, uh, letterlijk doet uh, door kleine schuppjes, door kleine stapjes, uh, samen. Uh, ja, het is natuurlijk een uitnodiging en... Uh, Nogmaals, fijn dat jullie met zoveel zijn. Uh, het zal toch allemaal samen moeten zijn, of niet? Uh, uh, bij manier van spreken, met tien mensen zwerfruimte proberen uh, ja, aan te pakken, is natuurlijk niet voldoende. Dus de tentoonstelling, het vlugschrift, is, is uh, zeker ook uh, absoluut een uitnodiging. Um, de tentoonstelling is dus een verzameling van twaalf projecten, twaalf werken. We gebruiken even het beeld van uh, de werken van Herakles. Uh, ken je wel misschien die, die, dat verhaal? Um, twaalf werken die representatief zijn voor onze praktijk, die representatief zijn voor het onderzoek naar zwijfruimte. Um, net als bij Heracles uh, is er eentje daarvan betaald. Um, bij eentje daarvan hebben we hulp gekregen, uh, maar heel vaak is het ook een soort ongevraagd advies. Is het misschien ook een soort onbetaald werk... Um, we hebben daar eigenlijk nooit een rem in gezien, want we denken dat zowel de return voor onszelf, de return voor de verrijking als individuen en als mens, als architect, ja, eigenlijk onbetaalbaar is. En die, die komt ook in onze praktijk ja, gewoon ook wel terug. Um, hopelijk zijn jullie vanavond ja, niet te teleurgesteld na het bezoeken van de tentoonstelling, want je gaat ze eigenlijk misschien niet zien als je niet goed kijkt. Uh, dat was ook het, de opzet. Dus de scenografie is eigenlijk een onderzoek op zich. Toen wij een paar maanden geleden met ons bureau met een aantal mensen in de ruimte stonden, ja, was het vrij snel duidelijk van oké, okay, we gaan een tentoonstelling over zwijfruimte doen. We moeten het in, de in het ontwerp van de scenografie over zwijfruimte hebben. Dus die lege ruimte, die, die foyer eigenlijk altijd is, een soort onderbenoeten, maar, maar ook wel een soort overmaat die natuurlijk ook wel positief is. We zijn daar eigenlijk op zoek gegaan um, naar twaalf plekken waar we onze twaalf kleine verhalen konden vertellen, met de ambitie om die zo, zicht, zo onzichtbaar mogelijk op te stellen, maar ook zo betekenis mogelijk op te stellen. We hebben eigenlijk twaalf plekken geselecteerd in overleg met de beheerders van het gebouw, die op dit moment kleine onderbenutte plekken zijn, uh, die we eigenlijk konden upgraden tot een soort ja, tentoonstellingsplatform. Uh, um, ja, Zoals Bart gezegd, hebben we een kaartje gemaakt die jullie helpt om die twaalf plekken te ontdekken, wat tegelijkertijd dus ook een wandeling door de, ja, door de Blauwe en de rode Foyer is. Uh, een paar plekken, uh, straks waar je de film gaat zien, uh, plekken die ja, in een gebouw aanwezig zijn, luifels, in dit geval een soort zitruimte, uh, waar ruimte onderin zit, die heeft hij gevuld met, met de tassen om eigenlijk die metafoor uh, ja, kracht bij te zetten. Gekke ruimtes. In elke gebouw zijn er heel gekke dingen aanwezig. Dit is een, een, uh, een doorgang die tussen het oude gebouw, het oorspronkelijke gebouw van stijnen, uh, en de nieuwe aanvulling van Stefan Beel aanwezig is. Eigenlijk je gaat dat dadelijk zien. Een doorgang die, we weten eigenlijk niet waarom dat er maar is, uh, we, we, die wordt eigenlijk nooit gebruikt. Daar zit een deur in die, die eigenlijk meest, meest van de tijd dicht is, want daarnaast zit een er zit een, een, een ja, brand-, een evacuatiedoorgang en ook de toegang tot de nieuwbouw van ja, misschien drie meter breed. Maar toch is hem er. Dus we dachten van, laten we hem nu gewoon even drie maanden uitschakelen en hem gebruiken en je gaat het dadelijk zien om een, om een werk te presenteren. Een andere is een, een soort doorgang achter de uh, expositiezaal in, in, in, het, in de nieuwbouw ja, die meer een berging is geworden, die vaak ook een berging is. Dus eigenlijk ook een soort doorgang die er nog wel... Uh, die er nog wel is, waar het, je ziet de technieken uh, naar boven wijzen, waar, waar, een, waar een vochtprobleem is, waar een, een, een, een plafond bijna naar beneden komt. We hebben de tentoonstelling aangegrepen als een moment van herstel, uh, van een soort upgrade terug van die ruimte. En we hebben die gebruikt om twee heel mooie, belangrijke beelden uh, vandaag in het onderzoek uh, te presenteren. Tussen de twee zalen, daar ergens, tussen de blauwe en de rode zaal, uh, ja, ook een zeer fascinerende plek ga je zien dat we, waar we twee werken um, presenteren. eigenlijk een plek die nu vandaag redelijk donker is. We lichten die op uh, met een lichtpak die we ergens uit het magazijn gereupereerd hebben om die plek eigenlijk toch wat licht te geven. Um, en er was ook een heel boeiende uitdaging uh, die ons gesteld werd van... Dat is eigenlijk de overgang van het publieke deel van de single naar de backstage. Uh, waar eigenlijk ja, een zoektocht is, een, een soort huidige vraaglicht van... Hoe kunnen we die doorgang eigenlijk uh, ja, dichtzetten? Want heel veel uh, bezoekers lopen wel eens die backstage in, on ongevraagd of ongewild. En je gaat zien, we hebben die op een bepaalde manier uh, ja, proberen uh, door de zetvoer die in het tapijt en in, en in het gebouw zit te accentueren uh, en tegelijkertijd ook een project uh, te presenteren. Um, ga je dadelijk zien, uh, hebben we die eigenlijk proberen onzichtbaar, um, ja, die doorgang eigenlijk op een soort heel onzichtbare manier uh, te accentueren of te realiseren. Daarvoor hebben we ook één deur afgesloten. Deur 1, die leidt naar de vier stoelen die daar van voor in de blauwe zaal zitten, die we eigenlijk verplaatst hebben voor die lijn, zodat die deur is eigenlijk niet nodig. We hebben die eigenlijk tijdelijk buiten gebruik gezet. Uh, opruimen, we moeten opruimen. Uh, achteraan in de rode foyer hangt een heel mooi gordijn, om acoustische redenen, waar door de jaren heen uh, ja, eigenlijk een soort berging is achter ontstaan, waar heel veel uh, ja, stoelen achter schuil gaan. We hebben samen in overleg met de beheerders toch uh, geprobeerd om die plek op te ruimen. Uh, om die stoelen er eigenlijk, om die er eigenlijk uit te halen, want ze staan daar niet op een plek. Uh, waardoor dat gordijn eigenlijk uh, ja, een soort wederom een heel mooie plek wordt om iets te exposeren. Sommige plekken lagen ook te gevoelig. Uh, we hadden heel graag een project ge gepresenteerd in de kleine keuken die helemaal achter aan, aan, aan, uh, aan de Rode aanwezig is. Um, maar soms, ja, uh, in dit geval, is er toch nog een bepaald gebruik uh, op, op sommige momenten van het, uh, in het gebruik van een single nodig, uh, waardoor we die eigenlijk uh, ja, toch wel een soort onderbenutte keuken uh, toch niet hebben kunnen innemen. Dus uh, niet elke plek uh, heeft, bij manier van spreken, de zoektocht gehaald. Uh, deze NIS uh, was ook een fantastisch mooie NIS om een, om een werk in te presenteren. Die heeft het ook niet gehaald, omdat daar een soort brandcompartimentering zit die te moeilijk was. Als we het glas zouden weggehaald hebben, dan was er toch een brandattest nodig. Uh, hebben we niet gehaald. Dus soms lenen, kan je natuurlijk plekken uh, ook moeilijk activeren, of, zi of zitten er echt dingen in de weg om het, uh, om het te doen. En de tentoonstelling heeft eigenlijk een rondleiding nodig, maar zit dus eigenlijk vol van, ja, van, van die verhalen. De twaalf plekken die we geselecteerd hebben, uh, zijn eigenlijk twaalf dialogen geweest met de, gebruikers van het, uh, met de beheerders van het gebouw. Uh, we hebben ook, zoals je kunt zien, uh, of zal kunnen zien, uh, ja, we hadden natuurlijk no iets nodig om, om, om de teksten, om, om de uitleg bij elk project uh, te verbeelden. Uh, het zou heel gemakkelijk geweest zijn om, om eigen uh, staanders te, te, te ontwerpen en, en uh, ja, te gebruiken. We hebben die zonder te vragen, uh, we hebben de staanders uh, uit het magazijn van uh, Jan de Vijlder uh, en het architect de Wilde Veil hebben gebruikt van een tentoonstelling van een aantal jaar geleden. En die zijn nu ook uh, ja, die worden eigenlijk terug benut uh, tijdens, uh, ja, tijdens deze tentoonstelling. Dat als kleine toelichting, hoe dat we geprobeerd hebben ja, de, de scenografie aan te grijpen als een, als een oefening zelf op zwijfruimte. En daarnaast dus eigenlijk, zoals Bart ook het zei, hebben we ook een tweede luik aan onze tentoonstelling gekoppeld. We noemen dat eigenlijk een beetje Architects in Residence. Toen we het bouwmeesterlabel kregen van de bouwmeester, hadden we toch ook beslist van... We gaan niet alleen maar een tentoonstelling maken van ons eigen werk, maar we vonden het ook wel belangrijk om misschien de plek zelf in vraag te stellen. Om te kijken, kunnen we ons werk in de praktijk eens proberen toe te passen om op die manier onze onderzoeksmethodiek aan te scherpen... En Vandaar dat we onszelf eigenlijk hebben uitgenodigd in het voorjaar van dit jaar bij de beheerders van het gebouw om een aantal dagen letterlijk en figuurlijk te verblijven in het gebouw. En We hebben hier met een aantal mensen van ons bureau en ook met een aantal jobstudenten van de Universiteit van Hasselt, die ondertussen ook allemaal afgestudeerd zijn als architect, hebben we een aantal dagen rondgezworven in het gebouw om op zoek te gaan of het gebouw eigenlijk wel goed gebruikt wordt. En vanuit eigenlijk dat onderzoek, want het was voor ons niet zozeer de bedoeling om uh, te kijken waar dit gebouw of het slecht was of goed was. Het was voor ons vooral in eerste instantie een uitdaging om te kijken van wat leert ons dat nu. Om op een andere manier naar zo'n gebouw te kijken. Uh, wat leert dat ons dat naar het onderzoek? Uh, kunnen we daar een aantal uh, resultaten uithalen? Kunnen we daar een aantal conclusies uittrekken? En we hebben alleszins vastgesteld dat er uh, in het onderbenut zijn van de ruimte, dat er heel wat oorzaken aan liggen. Uh, zwerfruimte ontstaat meestal vanzelf. Het is quasi altijd ter goeder trouw, heel zelden ter kwader trouw. Het gebeurt gewoon, net zoals uh, in de film ook gezegd was, de koffietassen op een bepaald moment. We creëren er meer en meer bij en onze kast zit op een bepaald moment helemaal vol en we beseffen het niet meer dat we die hadden. Zo is dat met zwerfruimte ook. En vanuit het onderzoek dat we ook hier concreet in de Single hebben gevoerd, hebben we gemerkt dat er toch wel heel wat oorzaken te dicteren zijn. Soms zijn dat juridische oorzaken, uh, soms zijn dat administratieve oorzaken uh, over huurcontracten en dergelijke. Soms zijn het eigenaarsoorzaken oorzaken van wie is wat eigendom en weten we van elkaar nog wel wie wat wanneer, uh, hoe men het gebruikt. We hebben ook vastgesteld dat dit gebouw eigenlijk één eigenaar heeft, maar eigenlijk ook drie verschillende gebruikers. Er zijn veel, veel, veel meer verschillende gebruikers. Uh, je hebt de kunstencampus zelf, je hebt het conservatorium, je hebt het Radio 2, maar je hebt eigenlijk ook het Vlaams Architectuurinstituut. En er zijn nog veel meerdere gebruikers. En We merken dat elke gebruiker op een andere manier dit gebouw gebruikt een ander registratiesysteem heeft. en Dan merken we toch wel dat dat soms wel wat geoptimaliseerd kan worden. Een van de oorzaken die we meestal wel. Uh, tegenkwamen zijn de mentale oorzaken. We merken toch heel dikwijls dat deelangst uh, een reden is om ruimte niet te delen en daardoor eigenlijk liever onbenut wordt gelaten. Uh, ook zijn er fysieke oorzaken. Soms zijn ruimtes gewoon heel eenvoudig, te klein, te groot, te koud, te, te weinig licht, akoestisch niet goed. En voordat men het weet, verlaat men die ruimtes en we weten meer dat men die ruimtes uh, heeft. Dus eigenlijk vanuit ons onderzoek dat we hier vanuit de Single zelf hebben gedaan, uh, hebben we toch al een aantal oorzaken kunnen detecteren, die we ook achteraf hebben gemerkt dat dat ook wel op andere plekken uh, op een gelijkaardige manier van toepassing is. Tegelijkertijd heeft dat onderzoek ons, onze eigen onderzoeksmethodiek kunnen aanscherpen. We hebben ook geleerd dat het niet alleen een uh, abstracte ruimteboekhouding is die we moeten maken van een gebouw om te weten van hoe een gebouw gebruikt wordt. Maar we hebben ook geleerd dat we vooral moeten luisteren. Luisteren naar de gebruikers, luisteren naar de eigenaars. Maar dat gaat zowel de docenten die hier les gaven als naar de poetsvrouwen. Want die kunnen... Meestal hebben we gemerkt dat het poetspersoneel heel erg op de hoogte is van het gebruik van een gebouw. Zij kunnen zelfs analyseren aan de hand van het zwerfvuil hoe een gebouw al dan niet goed gebruikt wordt. Dus het heeft ons vooral inzicht gegeven dat... Het onderzoek naar zwerfruimte heel breed moet gebeuren, heel participatief moet gebeuren en vandaardoor ook heel integraal moet gebeuren om op basis daarvan te komen tot conclusies of tot voorstellen om het activeren van ruimte te voorzien. Vandaar dat we het onderzoek dat we gestart zijn in het voorjaar eigenlijk tijdens de tentoonstelling willen voortzetten als een soort work in progress en dat we willen eindigen op het einde van onze tentoonstelling. Tijdens ons onderzoek bijvoorbeeld hebben we ook heel veel kaarten getekend. Dat is bijvoorbeeld een soort datakaart van de klaslokalen van het conservatorium, waarbij we de zwarte vlekken die jullie zien, is het gebruik van een lokaal uh, wanneer het effectief gereserveerd was. Uh, op zich dachten we, van, het is misschien eenvoudig, we nemen één lessenrooster. Maar we hebben eigenlijk gemerkt dat door het feit dat er toch drie registratiesystemen waren, dat het al heel complex was om zo'n kaart uh, te maken. En als je dit soort kaarten begint te formateren, dan kun je hier zien wat het gebruik is van zo'n ruimte. En we hebben eigenlijk vastgesteld dat qua klaslokalen de singlet niet zo slecht deed. Het was een gebruik tussen de 60 en 80 procent. Dus dat valt al bij al nog mee. Dus ook zo'n gebruikscan kan ertoe leiden om vast te stellen dat een ruimte ook soms goed gebruikt wordt. Maar we hebben diezelfde oefeningen gedaan door de grondplannen in te kleuren in verschillende kleuren, van groen tot rood. En dan stellen we toch wederom vast dat er een aantal klaslokalen eh, groen kleurden, maar ook een aantal zones in één vleugel bijvoorbeeld rood kleurden. En op dat moment kun je dan ook weer al als beheerder, als eigenaar, eh, nadenken van hoe komt dat nu dat die vleugel minder goed gebruikt wordt en andere eigenlijk wel goed gebruikt wordt. En dan kun je daar misschien maatregelen naar nemen. Terwijl door het feit dat we dit soort kaarten niet maken, eh, weten we dat eigenlijk gewoon niet. Want we hebben eigenlijk vooral vastgesteld dat we vandaag de dag in het beheren van gebouwen vooral bezig zijn met het fysieke beheer van gebouwen. We proberen na te gaan of het gebouw bruiksklaar is, of het verwarmd is, of het waterdicht is, of het opgeruimd is, of, meer of het gepoetst is, of het geraakt wordt. Maar eigenlijk hebben we heel weinig zicht of het gebouw ook wel effectief goed gebruikt wordt. We monitoren dat eigenlijk niet meer. Van het moment dat een gebouw opgeleverd is, monitoren we het gewoon niet meer. En dat is eigenlijk toch een stukje ook ons pleidooi, naar het onderzoek van zwerfruimte, dat dat eigenlijk iets is wat we misschien samen, allen samen als ontwerpers, misschien meer en meer ook moeten gaan op ons nemen. Dat dat een nieuwe uitbreiding is van onze opdracht. Het detecteren van het gebruik. En dat is zowel in het begin van een opdracht als tijdens het ontwerpproces. Want ook tijdens het ontwerpproces verandert meestal de projectdefinitie. Maar ook als het gebouw klaar is om het dan nog steeds blijvend op te volgen en op basis daarvan nog te kunnen bijsturen. En op basis van de studie hier in de Singel hebben we toch al een eerste heel voorzichtige uh, conclusie proberend te trekken. Het is natuurlijk maar een heel snelle scan geweest. Uh, we hebben natuurlijk niet de tijd en ook niet het budget gekregen, sorry Leo, maar, uh, om een heel grondig onderzoek te doen. Maar uh, we hebben dan toch uh, geprobeerd om de belangrijkste plekken die we toch vonden, die beter benut konden worden, aan te duiden. En we hebben die eigenlijk in een soort potentiekaart aangeduid. En we hebben die dan vertaald in twaalf plekken. Een beetje naar analogie van onze twaalf werken. Twaalf plekken, zwerfplekken, zwerfruimtes, die we willen voorstellen om te activeren. En vandaar als een soort knipoog naar de gele A2's die je moet wanneer je een gebouw wilt vergund krijgen bij een openbaar onderzoek en wanneer je dat soort uh, formulieren moet uithangen op de werf en dat er een openbaar onderzoek is, willen we dat ook tijdens deze tentoonstelling, de twee komende maanden, uh, een openbaar onderzoek doen met de gebruikers van het gebouw. en Vandaar dat we die twaalf uh, affiches, en ik weet niet of jullie ze misschien toevallig of niet al hadden opgemerkt bij het binnenkomen. Dus daar hebben we ze eigenlijk al opgehangen. Maar we hebben ze ook effectief in de twaalf specifieke ruimtes opgehangen. En dat is vooral een uitnodiging naar alle gebruikers en ook jullie als publiek om daarop te reageren. Om te kijken, van, zijn de voorstellen die we doen uh, interessant of niet? Zijn er andere zwerfplekken die we, die we vergeten zijn? En op basis van al die resultaten gaan wij... Als een soort nocturne, want we vinden dat dat ook wel een mooie afsluiting zou kunnen zijn. Als een soort nocturne, een participatieproces aangaan met alle gebruikers van de single om het eigenlijk over al die vaststellingen te hebben en als een soort architects in residence, zoals meestal de arts, artists in residence, een kunstwerk nalaten in hun uh, gebouw, zouden wij graag een soort toch mental shift willen achterlaten in het gebouw en hopen dat nadat onze tentoonstelling gedaan is, dat men misschien na een jaar of twee jaar nog altijd aan ons zal herinnerd worden, aan ons onderzoek, en dat vooral het gebouw uh, beter zal gebruikt worden. De poetsvrouw zal hem zeker herinneren, want hij heeft hem mee aangepapt, hè? Griet. De poetsvrouw. Hè? Hij ziet er braaf uit, maar dat is hem niet. We gaan dat doen, die afsluitende, die afsluitende nocturne, op de inkomtrappen. We wisten dat niet. Het was al wel duidelijk, als je het gebouw binnenkomt, dat, dat eigenlijk een hele luie trap is. En waarom is dat eigenlijk? Stijnen heeft die, heeft die per definitie ontworpen als een, ja, een soort anti onderbenuttingsstrategie Die trappen zijn, hebben de dimensies om, om een auditorium op te organiseren. En we gaan dat proberen uh, samen met de, met de beheerders nog eens een keer te doen op, uh, op uh, uh, 10 januari. Dus ook, ook daar zeker uh, ja, een uitnodiging. Um, misschien nog een tweede uitnodiging. We krijgen wel eens de vraag van... Ja, het, detecteren naar, naar, het detecteren van zwijfruimte, het detecteren van onderbenutting. Wij noemen dat wel eens strategisch ontwerpend onderzoek. Uh, het is geen ontwerpend onderzoek, het gaat niet over beelden produceren. Maar het gaat wel over vooruitkijken, over strategieën uitzetten van hoe we onze bestaande uh, ja, ruimte zouden kunnen gebruiken. Het is misschien, zoals Leo zegt, afdalen uit de ivoren en ja, met, de voeten of met, uh, met, de, met de botten in het slijk. Soms krijgen we wel eens de vraag: van, is dat wel architectenwerk? Uh, we vonden het wel boeiend om, om de tekst van Weile Geert Bekaert, um, exact, dit jaar, 50 jaar geleden uh, geschreven, waarom nog architecten, om die nog eens een keer te vieren. En We gaan dat doen op 13 december, om, om ja, in een soort dialoog, wellicht met een kleinere groep, uh, maar dat moet niet, uh, samen nog eens te praten over waarom zijn we er eigenlijk. En, en zijn we er eigenlijk wel om dit werk, type werk te doen? Wij denken het natuurlijk wel. Um, maar de, de tekst en de viering van die tekst, en we gaan uh, Christof van Gijbeweg gaat ook aanwezig zijn om de tekst te lezen. Uh, we hebben die tekst ooit wel eens samengevat tot, tot uh, 500 woorden, wat niet gemakkelijk is. Uh, want die tekst is eigenlijk net als de, de laatste steen, net als laat ons een bloem, uh, net als het lelijkste land ter wereld, ja, eigenlijk nog superactueel. Uh, en dus wij gaan die uh, vieren. Um, zoals gezegd door Bart, um, gaat uh, dit uh, onderzoekstraject, wat eigenlijk een soort start is, uh, het is zeker uh, absoluut geen einde, uh, hebben, wij daar, hebben wij wederom uh, dat klein vlugschrift geschreven. Dat is op zich wel een soort uh, boeiend medium om een boodschap te verspreiden. Uh, iedereen is uh, uh, ja, vrij of uitgenodigd om dat vanavond mee te pakken. Als je dat allemaal doet, dan zijn ze bijna in één keer allemaal op. Uh, dat is ook weer niet de bedoeling. Uh, maar je ziet maar... Um. Wat zeg je? Nee. Ja. Um. Ja, misschien is het goed om, om, ja, om te eindigen met een citaat. Ik denk uh, eentje van Dimitri. Um, ik had voorlezen. <nat> het detecteren en activeren van zwerfruimte kan ervoor zorgen dat bestaand patrimonium beter benut wordt en hierdoor de druk op bijkomende bebouwing afneemt. Zou ik het niet beter kunnen zeggen? Nee. <lacht> En uw vrouw lacht met mij. Natuurlijk gaat het daarover. Hè? Het gaat natuurlijk over het beter um, ja, benutten van de ruimte, maar natuurlijk uh, is dat een strategie en wellicht een heel een belangrijke strategie uh, om die druk op bijkomende bewouwing natuurlijk proberen af te nemen. Um, wij zeggen wel eens, samen, uh, vanuit ons bureau, dat inderdaad het meest uh, duurzame gebouw uh, het gebouw is waar niet gebouwd is. En Ik denk dat dat ook een citaat is waar we gepikt hebben van Bob van Reet. Uh, ja. Niks is nieuw natuurlijk. Uh, wat misschien nog het allerbelangrijkste is, dat wij wel uh, heel hard uh, heel uitgesproken ambitie hebben. En we zijn ook super uh, blij dat we ook uitgenodigd zijn als een van de Vlaamse bureaus die meewerken aan, ja, aan die werkbienalen, de Internationale Architectuurbienalen in Rotterdam en ook in Brussel, uh, waar Leo samen met Joachim de Klerk en uh, Floris Alkemade cu ook curator van is, op zoek naar de missing link, op zoek naar hoe kunnen wij. Onze ja, op, op, op hoog niveau uh, geprojecteerde duurzaamheidsambities, zoals het Klimaatakkoord van Parijs, hoe kunnen we die in de praktijk realiseren? Het is onze ambitie als rest, onder andere met het Wegweg Vlaanderen project, om de komende twee jaar op zoek te gaan naar pilootprojecten, naar grote cases, naar het maken van gebruikscannen, niet op één universiteit, maar hopelijk op tien universiteiten, uh, of toch alvast op grote gebouwen, Um, misschien ook op culturele gebouwen om echt te kijken van wat is nu echt de potentie van dat onderzoek naar het gebruik van gebouwen uh, we hopen dat de volgende twee jaar te realiseren en we denken wel dat we een stuk, uh, ja, dat het label ook wel waarvoor, ja, nogmaals dank aan het team Vlaams Bouwmeester ons wel de wind in de zeilen geeft of toch de duw in de rug geeft, om daar eigenlijk uh, vanuit onze kleine onderneming uh, keihard voor te gaan Ja, tot slot wil ik toch nog eerst een aantal mensen bedanken dat we overgaan naar het panelgesprek, um, die ik zeker niet mag ver, uh, vergeten. Vandaar dat ik zo op een bierkaartje geschreven heb. Dat is eigenlijk heel leuk. Als je een tentoonstelling hier geeft, dan zeg je gewoon tegen het VI: we hebben duizend bierkaartjes nodig en die maken dat gewoon met het gevolg dat al hetgeen dat we niet gebruiken, kunnen wij bij ons op bureau gebruiken. Um, de eerste, um, misschien ook wel de belangrijkste, is dus toch Leo. Leo van Broek, bouwmeester, want uh, dankzij de selectie van het bouwmeesterlabel stonden wij hier niet. We zijn echt heel dankbaar dat we de kans hebben gekregen om ook onze boodschap aan jullie te kunnen overbrengen. Je hebt zelf al een grote boodschap die je zelf probeert over te brengen. Vorige week sprak je nog over Leo XIII, de paus Leo XIII van Rerum Novarum, die misschien toch wel wat te voortvarend is geweest en gezegd heeft dat de mensen... Uh, van God de aarde hebben gekregen en, uh, en dat de mensen eigenlijk zomaar het, de aarde en de grond mag bezitten en dat het toen eigenlijk misgelopen is in Vlaanderen ja, misschien moet jij toch voor Leo de 14e gaan uh, ja, onbedrijf, onbedrijf, onbedrijf, onbedrijf, onbedrijf, onbedrijf, onbedrijf. maar Leo heeft me net al ingefluisterd dat hij daar toch te heidens voor is, dus ik denk dat dat niet zal gebeuren, maar toch Leo uh, heel erg bedankt, ik wil ook de mensen van het Architectuur architectuurinstituut, Sophie Bart en Nino in het bijzonder uh, bedanken voor hun fijne samenwerking de afgelopen weken en maanden. Ik wil ook de kunstencampus de Singel, uh, van harte bedanken, ook voor ons Architects in Residence verhaal, maar ook de techniekers, Guy en Veerle, die toch heel puik werk hebben afgeleverd. Ik wil ook uh, Paul Hert, uh, de twee dames die ons uh, hebben geholpen met het maken van de film, die helaas vandaag niet kon aanwezig zijn, bedanken. En ook vooral J. Kast, uh, die ons heeft bijgestaan uh, als protagonist in onze film en ook als tekstschrijver van, het, uh, van de film. Ik wil ook Luc Deleu bedanken uh, dat we in zijn naam eigenlijk ook verder het verhaal mogen uh, voortzetten en dat we mochten gebruik maken van het beeld van de laatste steen van België. Ik wil ook nog de jobstudenten die ondertussen afgestudeerd zijn bedanken in onze of in hun samenwerking met ons gedurende de Architects in Residence, Jonas, Ellen, Yves, Naomi en Ella. Ik geloof ook dat ze allemaal hier aanwezig waren. Ik wil ook alle medewerkers van ons eigen bureau REST bedanken, want ook zonder hen zouden wij ook hier niet staan. En ik wil toch in het bijzonder uh, Bob, die sinds dit jaar ook mede in onze vernootschap zit, uh, bedanken. Maar ook Niels, die de afgelopen twee maanden een beetje als externe medewerker specifiek op dit project heeft mogen werken. En misschien tot slot, last but not least, vooral Gitte, die uh, uiteindelijk toch het volledige traject het afgelopen jaar achter de schermen uh, mee met ons heeft mogelijk gemaakt. Alvast uh, bedankt. Het hele mooie verhaal van Tim en Dimitri, Dan zijn we natuurlijk ook allemaal heel benieuwd hoe heel dit verhaal over zwerfruimte, over de onorthodoxe aanpak van architectuuropdrachten, hoe die beleefd wordt vanuit het perspectief van een opdrachtgever. Daarom heeft REST eigenlijk vier opdrachtgevers geselecteerd, dus misschien zijn ze allemaal even positief, om vanavond op het podium te komen zitten en kort iets te vertellen over hun samenwerking met REST-architecten. Ik stel voor, uh, heren, goedenavond, welkom allemaal, vier heren, um, dat jullie heel kort toelichten in welke hoedanigheid uh, en in het kader van welk project jullie samengewerkt hebben met de rest, zodat het publiek ook mee is in welke context wij jullie uh, kunnen plaatsen. En ik stel voor dat we beginnen met uh, Manu van Oevelen, de directeur van het Klein Seminarie in Hoogstraten. Het ja. Klein Seminarie in Hoogstraten Dat is een uh, onderwijscampus met een... Uh, een basisschool van een 300 leerlingen, een secundaire school met een, uh, 1100 leerlingen en daar nog een internaat bij. En uh, een groot deel van onze gebouwen van de school die zijn uh, beschermd. Ja. Uh, en dat heeft met de geschiedenis van de school te maken. In oorsprong was dat een uh, internaat. Ja. En, uh, het grootste gebouw tegen de straatkant van de school was ook ontworpen als internaatsgebouw. En daar verbleven een, een 400-tal internen. Nu horen bij een katholieke school, uh, betekent dat ook dat daar een kapel moest zijn. En die kapel die, uh, die is gebouwd toen de school 100 jaar bestond, in uh, 1935 was dat. Maar dat is een kapel ter grootte van dat aantal internen. Daar waren er op een bepaald moment geen 400, maar zelfs 600, dus dat is echt wel een flinke kapel. Ja? Uh, dus beschermde gebouwen, uh, in ard stijl best wel uh, heel, heel knap... Uh, maar ik denk dat u stilkens aan hoort waarom dat me mij hier vanavond heeft uitgenodigd. Hè? Want als u hoort kapel en u hoort internaat, ja, dan... Uh Weet u ook wel dat internaat van 600 leerlingen, dat zijn er intussen nog een kleine 100, En die kapel die hebben we ook niet alle dagen meer nodig. Dus dat betekent dat in die geclasseerde gebouwen van onze school, dat daar echt wel heel wat zwerfruimte te vinden is. En ik denk dat dat ook de reden is waarom dat de plattegrond van onze school op de voorkant van de uitnodiging mocht staan. <laughs> Ja, en dus uh, de opdracht van, van REST uh, bestaat erin om dus, uh, ons te helpen in het uh, ja, activeren van die ruimte, het masterplan dat de school heeft uitgewerkt, om dat inderdaad ook uit te werken. Mm -hmm. ja. Dankjewel. Uh, we gaan gewoon even verder. Uh, als tweede vragen we Mark Schepers, de oprichter van City Depot in Hasselt, om even zijn project toe te lichten. Ik sla even niet over, dat is gewoon omdat de beelden in de volgorde zitten zoals uh, ja. <lacht> Mark mag als tweede. Um, wel, ik denk dat het uh, 2012 was of zo, 2013, um, uh, dat ik uh, de heren van Rest uh, tegen het lijf liep. Um, ik ben oprichter van City Depot. voor degenen die dat niet kennen, dat is een uh, bedrijf dat ik ook in die periode heb opgericht met als bedoeling om goederen op een duurzame manier in de stad te brengen. Duurzaam wil zeggen gebundeld, dus minder ruimte uh, innemen in die stad met allerlei vrachtwagens maar de goederen in een volle lading in kleinere, uh, ecologische voertuigen in de binnenstad brengen. En, uh, uh, ja, ik kwam eigenlijk in contact met uh, Tim en Dimitri omdat er, daar aan heel dat project rond City Depot ook een ruimtevraagstuk was gekoppeld, namelijk uh, waar dat ik mee bezig was als City Depot was om de goederen van detailhandelaars in de binnenstad op een duurzame manier aan te leveren. En uh, waar hebben die detailhandelaars hun goederen vandaag gestokkeerd, Vandaag nog steeds. Dat is veelal op de tweede verdieping of in de kamer achter de winkel. Uh, daar uh, heb je in een stad eigenlijk een hele voorraadruimte. Als je een doorsnede zou nemen op de tweede verdieping, dan vind je een hele hoop schoenen en fitnesstoestellen en televisies en wat weet ik allemaal, die daar liggen als voorraad te wachten op iemand die dan nog die stad in wil om dat te gaan kopen in plaats van het online te gaan bestellen. Um, en ja, wanneer dat je dus met een citydepot-oplossing bezig bent, dan kan je een andere voorraadoplossing aanbieden. Dan kan je aan zo'n handelaar zeggen van kijk, in plaats van dat je je goederen in die op die tweede verdieping opslaat, kan je die bij ons stockeren in de rand van de stad. En dat is een stuk goedkoper. Uh, grond en voorraad uh, houden in de rand van de stad een stuk goedkoper dan de dure vierkante meters in die binnenstad. En we kunnen misschien uh, ervoor zorgen dat dan uh, die tweede verdieping een andere functie krijgt. Want wat we vandaag zien in steden, is dat die steden, en ja, ik ben zelf van Hasselt, eh, nogal monofunctioneel worden. Eh, dat wil zeggen dat de beleving uit die stad gaat. En er is dus echt wel nood aan het creëren van veel meer functies. De woonfunctie, jonge gezinnen, eh, maar ook andere functies. Eh, workshops, eh, business, eh, economie, business, toerisme, dat soort van zaken, kan daar gestimuleerd worden. Dus eigenlijk die goederen van die tweede verdieping weghalen, en daar nieuwe functies, een nieuwe invulling gaan geven aan die ruimte, die daar eigenlijk veel te duur en eigenlijk slecht wordt benut, en ook nog een keer een hele mobiliteit met zich meebrengt. Dat was eigenlijk een beetje de vraag die we met z'n allen of met z'n twee hebben proberen op te lossen, om een extra toegevoegde waarde te geven aan het project Cité Depot. Mm -hmm. Als derde hebben we Sippe Bouquillon, eh, burgemeester van Olden, ook herverkozen als eh, burgemeester van Olden. Hoe ben je in contact gekomen met de rest en wat hebben zij voor jou betekend? Uh, toen ik ongeveer een, uh, ja, drie, drie jaar geleden uh, burgemeester werd, uh, zag ik vrij snel in dat wij, wij zitten verspreid over uh, drie, vier locaties met onze administratie. Uh, en dat is logistiek gewoon een, een nachtmerrie. We geven bijvoorbeeld 40.000 euro per jaar uit aan onze postbedeling, om een klein beetje een cijfer erop te plakken. En uh, toen kwam er redelijk snel het uh, idee om eigenlijk uh, te centraliseren met onze diensten uh, en daar hebben wij resten eigenlijk een beetje voor aangesproken om daar een locatiestudie voor uh, op te maken. Maar al snel kwam Tim uh, met het idee om daar eigenlijk een patrimoniumstudie van te maken, omdat wij denk ik een kleine twintig uh, ja, eigenlijk locaties hebben waar wij eigenaar van zijn of toch gebruik van hebben. en uh, vanuit die Patrimoniumstudie zijn dus we eigenlijk de locatiestudie als, als eerste beter gaan, gaan begrijpen en eigenlijk ook beter gaan benutten. Uh, we zaten tegelijkertijd met een herbestemming van, een, uh, van onze kerken. We hebben drie kerkgebouwen uh, waarvan er één zal ontwijd worden. En uh, om uiteindelijk een lang verhaal kort te maken, uh, zullen wij nu in plaats van het uh, nieuw administratief centrum te bouwen achter de sporthal waar gewoon de ruimte die gemakkelijk beschikbaar was, uh, aanpassen naar een uh, hergebruik van de, van de kerk, met daarnaast nog een kleine uitbouw voor ons uh, administratief centrum, waardoor dat er ook een heel deel andere puzzelstukken en problemen konden opgelost worden, zoals een plaatsgebrek van onze gemeentelijke school, uh, dus de BUP wordt ook verhuisd, waardoor dat de school weer ruimte krijgt. En zo zijn er eigenlijk, is er eigenlijk een hele puzzel gelegd geweest in Olen, om uh, in plaats van nu één probleem op te lossen, zijn er eigenlijk een stuk of vijf, zes problemen daarmee een beetje van de kaart geveegd. En dat is uh, ja, eigenlijk dankzij mm -hmm. de rest en het team van mensen die bij ons aan, uh, aan de slag zijn gegaan. Als vierde hebben we Paul Vermeer, technisch directeur van de Single. Paul, ik denk dat het niet zo heel vaak gebeurt dat je zelf op het podium van de blauwe zaal zit. Nee, nee. <laughs> ik zit meestal aan de andere zijde of uh, achter de schermen. Um, ja, ik ben ook een beetje een, een ongevraagde opdrachtgever van REST. In uh, het kader van hun tentoonstelling hadden ze graag een project, we hebben daarvoor inderdaad veel planningstools opgevraagd en uh, informatie verwerkt um, om een, een quickscan uit uh, te voeren. We hebben het er, er juist nog over gehad dat dit nog maar een beginstadium van een onderzoek is waar nog veel feedback moet opkomen. En waarvan we hopen dat die in de tentoonstelling door gebruikers kan aangeleverd worden. Er is ook een ideeënbus waar mensen voorstellen kunnen lanceren. Er zijn ook al mensen die ongevraagd commentaar hebben gestuurd ondertussen. Maar <laughs> we kijken verwachtingsvol uit naar een, uh, alternatieve oplossingen en zinvolle invullingen. Ja, vier uh, positieve verhalen, maar natuurlijk een eerste vraag die meteen onvermijdelijk is in deze context. Hoe hebben jullie die samenwerking met de rest nu ervaren en meer bepaald? Hoe was jullie reactie op dat in kaart brengen van die zwerfruimte of die onderbenutte ruimte door hen? Want jullie kregen in plaats van een locatiestudie een patrimoniumstudie met een herschikking van allerlei diensten. Jullie kregen um, een nieuwbouw voor een school die geschrapt werd en die ondergebracht werd in bestaande gebouwen. Je krijgt hier een architectenteam over de vloer dat hier de efficiëntie van je planning eh, onder de loep gaat nemen. Hoe hebben jullie zelf die samenwerking ervaren en wat nemen jullie daaruit mee? Wie wil, mag spreken. Ja. <laughs> um, het aanstellen van uh, REST als uh, architectenbureau voor ons project, dat is uh, langs de Vlaamse bouwmeester uh, gebeurd. En wij hadden vooraf al wel een... Uh, een masterplan opgesteld. Dus er was een document met alle info die dat uh, nodig was... waar ook al onze noden in werden omschreven. En dus voor die wedstrijd moest dan een wedstrijdontwerp worden ingediend. En eigenlijk, uh, op het moment dat wij de verschillende voorstellen kregen... viel ons wel meteen een groot verschil op. Terwijl al die teams wel een oplossing wisten aan te bieden... voor, uh, voor de noden die dat de school had, uh, zagen we bij al die andere dat zij dingen toevoegden, ja? dingen die dat zeer opvallend waren, de eigenheid van het bureau ook wel waarschijnlijk in zich droegen. En dat was niet zo bij het ontwerp dat we van REST kregen. Bij REST lag de focus heel anders. REST legde de focus voornamelijk op het respect van wat er al was... En dat net in waarde te doen toenemen, door rust en orde op de campus te brengen. Ik moet zeggen dat in dat wedstrijd ontwerp er al dingen werden afgebroken, waar dat wij absoluut nog niet aan toe waren hoor. Uh, maar door verkeersstromen te ordenen, door dingen weg te nemen, ja, werd wat er overbleef, gewoon meer waard. Uh, en dat heeft ons toch wel aangezet om met uh, rest in zee te gaan. Hè? Um, dat charmeerde ons en we hebben dat in alle samenwerking dat we te, uh, sinds 2015, denk ik, uh, hebben, ook altijd blijven ervaren op die manier. Ik zou er ook graag het verhaal van, van de kapel aan toevoegen. Um, we hebben ook hier daarnet gehoord, ja, Vlaanderen heeft nogal wat kerken en kapellen op Overschot en die moeten herbestemd worden. Um, uiteraard lag dat bij ons ook op tafel, van ja, die kapel die wordt veel te weinig gebruikt, wat kunnen we daarmee doen? En je hebt een, rap een lijstje van allemaal mogelijkheden die dat die kapel biedt. Maar je komt niet aan een beslissing toe. En ik denk dat het in vele gevallen wel zo is dat er rond de tafel vergaderd wordt tot daar een keuze gemaakt wordt, dat die keuze wordt uitgewerkt en dat dat dan in praktijk gaat. De rest kwam met een ander idee voor de dag. Die, die zei van, ja, maar misschien moeten we het omkeren... en moet je gewoon die kapel beginnen gebruiken... voor alles waar dat het misschien ook maar voor zou kunnen dienen. Omdat je net door dat gebruik, dat experimenteel gebruik... gaat ervaren wat de kracht van de ruimte is... wat de gebreken van de ruimte zijn. En misschien wordt dan op lange termijn... ook de keuze voor de herbestemming ook wel veel duidelijker. Ja. En we hadden dan het geluk dat we... Um, in dat jaar, dat eerste jaar daarna... ...een collega hadden die dat echt wel gewonnen was voor dat idee. En uh, goh, fantasie had. En een schooljaar lang, elke maand... ...rond een bepaalde kunstvorm die kapel heeft weten te gebruiken. Um, dan ging het weer over muziek. Dan was het een ruimte waar van alles van dansing in konden gebeuren. Van fotografie, rond literatuur, uh, tentoonstellingsruimte. Modeshow heeft er ook geweest. En een heel jaar lang heeft die kapel voor onze leerlingen en collega's, maar evengoed voor de mensen van Hoogstraten, eigenlijk gediend. Voor van alles en nog wat. We hebben daar veel uitgeleerd. En intussen is het ook zo dat er meer vraag komt naar het gebruik van die kapel. Een keuze hebben we nog altijd niet gemaakt van wat het op lange termijn moet gaan worden. Maar ondertussen is er ongeveer jullie huisarchitect geworden, ja, als wat, ik het zo ja, kan ja. zeggen. Ja. Is dat ook zo gegaan bij jullie, Seppe, Mark? Ja, we hebben rest ook aangesteld in een, in een andere studie over uh, landelijk wonen. Ik denk dat we daar ook een beetje, mm -hmm. of ai, dat vooral zij daar pionierswerk in doen en dat wij daar proberen een goede input in te geven. Mm -hmm. Maar rond uh, alles wat, wat patrimonium en locatie uh, studie betreft, uh, denk ik dat, dat uh, Tim en, en zijn medewerkers heel uh, subtiel vooral te werk gegaan zijn. We zijn eigenlijk zoals een, een, een bende tienjarigen op schoolreis gegaan. We hebben door Vlaanderen getrokken om voorbeelden te zien hoe het zou kunnen. Ook hoe dat het zeker niet moet, uh, moet gebeuren. Dus gewoon met onze rugzak, boterhammen mee en uh, de bus op. En dan zag je Tim uh, tijdens die busreis zo echt persoon per, per persoon daar eens gaan naast zitten. En dat begon over, ja, en wist dat ik, uh, dat ik ook met de fiets reed. Dat begint over te spreken over fietsen en geleidelijk aan verandert dat onderwerp. Zonder dat hij je eigenlijk zelf beseft, is hij je aan het, aan, een beetje aan het uitvragen en begint hij de temperatuur te voelen. En, uh, onze voorzitter van de gemeenteraad was uh, in het begin van het project uh, val ik aan tegen. Die, uh, dat kon niet dat het gemeentehuis ging uh, veranderen van parochie en wat dan nog. En Tim heeft op wonderbaarlijke wijze uh, die, die man helemaal kunnen bekeren en dat is nu de, de grootste voortrekker van het, uh, van het project geworden. Gewoon door de gevoeligheden bij de mensen goed aan te proberen voelen en, en daar ja, die puzzel te leggen. Uh, en bepaalde, ja, echt met ja, de, de, de scherpe kantjes eraf te wijzen, is, een, uh, is het project van ja, echt een, een, een struikelblok. Geëvolueerd naar iets waar eigenlijk bijna heel de gemeenteraad, zowel oppositie als meerderheid, uh, zich, zich kan achter, achter, uh, achterzetten. En uh, dat is toch wel. Uh, ik heb dat in de politiek nog niet veel meegemaakt <laughs> dat, je dat, uh, dat je dat gedaan krijgt. Is dat is niet, Paul is ook zo Of ja, Mark, jij weer eerst nog iets zeggen okay. Ja, uh, ja um, wat ik uh, vooral heel erg uh, inspirerend vond, was dat we uh, elkaar wel aanvoelden of dat. Ik zat anders te stellen dat ik sterk geïnspireerd werd door twee dingen. Eén, het toch wel duurzaam denken, dat wil zeggen niet, alles, uh, niet nieuwe ruimte aansnijden, uh, en dat duurzaam denken eigenlijk in te gaan vullen door uh, allerlei dingetjes die we met z'n allen vergeten zijn, om die dan terug te gaan vinden. Uh, uh, zoals net werd gezegd in de plooien of in de oksels uh, van, van ons leven, daar zitten allerlei dingen die we allemaal vanzelfsprekend vinden, die zij een vraag stellen en bij City Depot, uh, uh, heeft die manier van denken uh, uh, het hele businessmodel voor een belangrijk stuk ook geïnspireerd. Uh, het is maar door uh, het ruimtegebruik van detailhandelaars in de binnenstad in vraag te gaan stellen, dat ik ben gaan nadenken over voorraadbeheer. En ben ik gaan nadenken over hoe dat we dat voorraadbeheer kunnen gaan decentraliseren. Uh, en hoe dat we dat kunnen gaan koppelen aan grote e-commerce platformen, Bol.com en weet ik veel waardoor dat je weer andere uh, duurzame componenten kan toevoegen aan je model. Want op dat ogenblik, als stel dat je in je zetel zit, uh, in welke stad dan ook, waar dat je je voorraad in de rand van de stad zou zetten uh, en je bestelt iets in een e-commerce platform, dan hoeft dat product niet meer van als je bij Bol bestelt, van Tilburg of weet ik van waar te komen. Dan kan dat eigenlijk al op drie kilometer van je deur in voorraad zitten. En kan dat op een duurzame manier aangeleverd worden. Je bespaart transport, je bespaart kosten. Het is goedkoper voor Bol, het is interessant voor de detailhandelaar. Want die is een voorraad die in concessies zit. Daar wordt voorraad uitverkocht. En ik kan zijn tweede verdieping op een andere manier benutten. Wat de stad ook interessant vindt. Want op dat ogenblik hebben we geen, geen transport meer in die binnenstad. En een tweede manier van ruimtelijk denken, waar dat ik ook bij ben gaan stilstaan uh, door is... Uh, Staddistributie heeft heel veel te maken met mobiliteit. En mobiliteit, wat we vandaag doen in onze mobiliteit, is ook het oneigenlijk gebruiken van ruimte. We gaan, allemaal met, we gaan allemaal alleen in een auto zitten om vervolgens in de file te gaan zitten. En als je al die mensen op een fiets zou zetten, dan heb je maar een fractie nodig van de verharde asfalt die we vandaag nodig hebben om van A naar B te rijden. Dus er is een heel grote relatie tussen, tussen mobiliteit en, en ruimtegebruik in zo'n stad. En stadsdistributie, het concept City Depot uh, heeft daar alles mee te maken. Minder vrachtwagens in die binnenstad, zodat je minder ruimte inneemt en dat je daar eigenlijk veel duurzamer goederen en uh, andere vormen van vervoer uh, kan gaan uh, organiseren. Ik zal nog even afronden, um, anders zit ik de hele avond te praten. Um, de inspiratie gaat zelfs zo ver um, um, dat um, de hele manier van denken rond ruimtegebruik in de stad mij vandaag ook uh, heeft geïnspireerd, of een jaar geleden zelfs heeft geïnspireerd, om in de politiek te gaan. Mm -hmm. uh, wel met één ambitie: om wat dat ik vroeger met City Depot deed, mm -hmm. uh, effectief nu aan de kant van de beleidsmaker te gaan doen, als schepen van ruimtelijke ordening. En dat is mij ook gelukt. Dus vanaf volgend ambtstermijn gaan we dat proberen. Uh, het model en de ideeën van, uh, van Tim en Dimitri ook in de praktijk te brengen. Dus als het wordt een proeftuin wat dat betreft. Ja, het is uh, heel mooi om te zien hoe, dat, hoe dat de ideeën als een zaadje geplant worden en hoe dat het een heel een soort van perspectiefwissel uh, in mensen hun hoofden um, ja, teweeg brengt. Ik had het daarnet ook over de besmetting met het zwerfruimtevirus. Ik, uh, ik had zelf heel hard uh, het gevoel, vanaf het moment dat je vanuit het perspectief van die zwerfruimte begint te kijken naar de omgeving, zie je eigenlijk overal zwerfruimte en zie je dat ja, heel de perspectieven en mechanismen op hoe die zwerfruimte ontstaat en hoe je die kan hergebruiken, je kan die bijna niet meer niet zien. Um, ik vraag me ook af of het bij jullie op die manier ook zo werkte. Dus of jullie op een bepaald moment een klik gemaakt hebben dat het bijna vanzelfsprekend wordt om op die manier om te gaan met een omgeving. Um, en ja, of er bijvoorbeeld ook specifieke inzichten uitkwamen vanuit het onderzoek van rest waar jullie verder mee werken. Ik heb al gehoord, zeker en vast qua... Uh, grote perspectieven. Um, zijn er ook ontdekkingen die jullie gedaan hebben? Bijvoorbeeld, Paul, hier in de Singel, snelle quickscan? Zijn er al dingen die opgevallen zijn van: Wauw, dat is nu echt uh, onverwacht? Nou, dat moet ik zeggen voor mij niet. <laughs> ik, bedoel, ik zou hier ook allez, toch nog even een, een kritische noot in die zin geven: dat wat dat tot vandaag gepresteerd is, voor mij een zeer. Maar dat komt omdat we inderdaad aan het begin van een proces zijn. En verder is dat een consultancyopdracht. Ze laten iets zachter en dan moet het werk nog beginnen. En Zoals in elke consultancyopdracht worden sommige dingen, vind ik, een beetje rooskleuriger voorgesteld of een beetje potentiëler voorgesteld. Dan komt er een berekening bij om bijvoorbeeld dan 1500 vierkante meter wandelgang te gaan activeren wat dat aan 2000 euro de vierkante meter 3 miljoen euro zou kosten nu. Die activering van onze wandelgang gaat nooit 3 miljoen opbrengen. Dat weet ik zeker. Dus daar wil ik toch wel even zeggen van... Maar we zitten aan het begin van een proces. Ik denk dat er dingen zijn in de twaalf locaties die vandaag worden voorgesteld, waar dat zeker verbeteringen mee kunnen gebeuren. Ik denk dat er ook andere dingen zijn waarvan ik denk van... Mm, dat gaat het niet echt geven. Maar we kijken uit naar de ideeën van de tentoonstelling. Tuurlijk. Zijn er, zijn er uit jullie ervaring wel uh, heel opmerkelijke dingen naar voren gekomen of winsten die jullie gemaakt hebben, op welke manier dan ook ruimtelijk of financieel, of, uh, die jullie niet verwacht hadden, en die dit uh, perspectief van rest wel hebben bijgedragen? In de singles zijn ze voorlopig nog beperkt, wie weet breiden ze nog wel uit. <laughs> ja, ik, denk dat ik, dat net, ah, ik heb dat net ja. proberen te schetsen, ja, het heeft voor mij echt een... Uh, een toegevoegde waarde gehad op het businessmodel van mm -hmm. City Depot. Dus daar uh, ja. heeft het wel geïnspireerd, mm -hmm. absoluut. Ja. Ja, ik denk bij ons vooral het, uh, het terugvrijmaken van ruimte die wij kunnen gebruiken of teruggeven eigenlijk aan onze inwoners, e onze bevolking. Uh, op een andere manier, maar toch wel die, die ruimte die nu ook wel misschien in gebruik is, maar op een andere manier waar dat de noden, je weet dat die verschuiven. We hebben een debat gehad bijvoorbeeld... Met de jeugdraad, en daar bleek het jeugdhuis zat te klein, de Giro was bij ons al uh, te klein gehuisvest. Dat weer zo'n paar van die moeilijke puzzels. En door daar eigenlijk terug eens globaal over na te denken en niet uh, probleem per probleem te willen oplossen, uh, dat wij ook als, als politici daarin gegroeid zijn om, om problemen anders, al die problemen, om zaken anders aan te pakken en dat ruimtelijk kader beter uh, te bekijken. Er net met meneer Van den Broek ook nog over gaat, over als bestuur terug ruimtes opkopen in plaats van ruimtes te verkopen, dan heb je dat, geef je dat uit handen. Nu denk ik dat wij als besturen terug moeten die zaken in handen nemen om bepaalde ruimtes, bouwgronden, eventueel toch kwalitatiever in te vullen als rustplaats, als groenruimte. Ik vind dat wij daar moeten in durven investeren om terug die stad, of dorp in mijn geval, uh, leefkwaliteit te geven. Dus uh, op, op dat gebied heb ik daar wel een, een leerlijke ervaring aan opgedaan. Mm -hmm. nou, uh, een van de dingen die ik dan nog aan wil toevoegen is, um, wat ik in mijn korte politieke loopbaan tot nu toe heb geleerd, is dat um, er bijvoorbeeld in het verenigingsleven uh, iedere, uh, iedere vereniging wil zijn een eigen lokaal hebben mm -hmm. om daar vervolgens uh, ja een woensdagmiddag en één zaterdagochtend uh, te zitten repeteren of vergaderen of uh, pintjes te drinken, wie weet wat. En voor de rest gaat, uh, gaat die deur op slot en wordt die ruimte niet gebruikt. Uh, en vervolgens komen al die verenigingen aan de deur kloppen van de stad. Ik heb ook een lokaal nodig om te vergaderen en te repeteren enzovoort. Dus um, uh, een, van de, uh, als ik, uh, een van mijn eerste beleidsdaden, als ik die mag gaan stellen, is het, uh, het oprichten van een ruimtedeelsysteem. Waarbij dat ik graag de onderbenutting van uh, uh, dat soort van lokalen zou willen registreren. Uh, en via een uh, online platform en een mooie app uh, die zou willen toegankelijk maken voor iedereen uh, die ruimte nodig heeft. En dus op die manier ruimte gaan delen en die onderbenutting op die manier ook gaan aanpakken. Ja, misschien daarop aansluitend heb uh, hebben al uh, met hen ook besproken dat feitelijk ook voor sommige ruimtes een ander ontwerp wil vragen. Omdat je naast een clean desk, nu ook naar een clean class of clean ruimte, clean space moet gaan, dat je ook berging hebt om dan de persoonlijke spullen van elke vereniging weg te kunnen bergen. Want als het wel een beetje voorwaarde om ruimte te kunnen delen, dat is dat zo kan beveiligd worden en geëxploiteerd worden. Ik bedoel, naast zeggen, zwerfruimte gebruiken, streven wij er hier naar wel ook om maximale uren de ruimte te gebruiken of te gaan verdichten in uren. Hè. De studenten kunnen hier tot 11 uur s avonds repeteren hè, wat dat ook niet altijd op de meeste plekken normaal is in scholen. Maar dus als je een gebouw 24 uur wil openhouden, één week, dat kost 6,7 fulltimes. Hè. Ik bedoel, aan besteding van personeel. Hè. Gewoon om te zorgen dat er toezicht is, dat er iemand is die de deur open doet die als er een brandalarm is kan ingrijpen. Dus dat zijn ook de economische redenen die zij ook eh, aanhalen om waarom bepaalde ruimtes weinig of niet gebruikt worden. Ja, onze samenwerking is nog niet zo oud. Uh, een drietal jaar dat betekent dat er nog niet zo heel veel uitgevoerd is van wat wij uh, op ons verlanglijstje hebben staan. We zullen nog heel lang moeten samenwerken. Maar in die samenwerking ervaren we toch wel dat je op een andere manier... Uh, begint te kijken ook naar de dingen. En dat het korte termijn denken veel meer ondergeschikt raakt aan het lange termijn denken. En dat er ook veel meer vanuit een helikoptervisie naar de zaak gekeken wordt. En als je vanuit de hoogte kijkt, ja, dan zie je natuurlijk ook de buren. En zie je ook alle noden die dat andere partijen hebben. En dat zijn dan andere verenigingen of, of andere organisaties. En als het niet zelf lukt om een ruimte beter te benutten, ja, dan moet je inderdaad verder gaan kijken. Van zijn er geen andere partijen die dat ook met nodig zitten en waar het onze ruimte dan ook voor kan gaan dienen? Dus het werkt wel uh, besmettelijk. Mm -hmm. En misschien dat ik uh, daar één klein voorbeeldje bij moet, uh, moet geven, dat zelfs Dimitri nog niet weet. Um, en dat is het volgende. Vorig jaar hebben we op de derde verdieping uh, alvast uh, een hele reeks van internatiekamers uitgebroken. Aan de ene kant zal daar dit jaar, of zullen daar dit jaar een vijftal klaslokalen bij komen. De andere kant blijft nog leegstaan. Uh, een van onze noden op de school dat is Overgedekte Speelplaats. Ja, waar we niet onmiddellijk uh, werk van kunnen maken. Wel, we zijn op het idee gekomen... Hè, om eh, als overdekte speelplaats die derde verdieping mee te gaan gebruiken. Ja? Zonder daar veel in te investeren, maar als een soort van pop-up eh, overdekte speelplaats. Eh, we hebben een, een, een hele reeks van paletten kunnen vastkrijgen en we hadden de matrassen van de kamers nog bijgehouden. Dus met die paletten en die matrassen weten we daar in die ruimte wat zitmeubilair nu te maken. En goh, als het slecht weer wordt, dan kunnen wij de leerlingen... Gewoon in die grote ruimte van, ik denk wel 400 vierkante meter, ja, kunnen we die laten gebruiken als overdekte speelplaats. Dus dat is activering ook van uh, zwerfruimte. Het is echt een virus. Uh, Mark, je hebt op een bepaald moment gezegd waarom zou je niet werken aan het activeren van zwerfruimte als je zo overtuigd geraakt En het virus is duidelijk ook heel sterk bij je overgeslagen. Maar we kunnen die vraag misschien ook wel echt beantwoorden. Paul heeft al een paar voorbeelden gegeven. Welke? problemen, struikelblokken, potentiële valkuilen, zien jullie in die manier van, van werken? Zijn er, ja, zijn er momenten geweest waarop je dacht van hm, het model heeft toch nog een aantal um, ja, kanttekeningen nodig voor het kan werken, zeker als je nu in de politiek daarmee zou willen bezig zijn. Ik neem aan dat er een aantal mechanismes zijn die je zou willen aanpakken. Ja, je loopt altijd tegen een hoop praktische bezwaren aan. Hè? Ik heb daarnet het woord deelangst uh, geleerd. Uh, dat is dus al een van die bezwaren. Er zijn er nog een hele hoop. Ik heb daar net inderdaad, als je ruimte gaat delen, dan moet je inderdaad misschien ook andere voorwaardes aan die ruimtes gaan stellen. Zodanig dat al die partijen die dat daar delen, zich daar dan minder angstig in gaan voelen om dat te gaan delen. Dus dat zijn van die vraagstukken uh, in het wonen boven winkel. Hè. Uh, er zijn al jaren verordeningen in steden waarbij dat mensen worden uitgenodigd om boven winkels te gaan wonen of anders gezegd handelaren worden uitgenodigd om hun tweede verdieping te gaan inrichten zodat mensen daar kunnen gaan wonen. Maar er is geen kat die dat doet omdat niemand die gevelruimte die ze hebben waarin dat ze hun waren toonspreiden wil opofferen aan een extra ingang. Mm -hmm. Wel dat soort van uh, domme oplossingen, uh, of uh, het zijn misschien wel slimme oplossingen die nodig zijn, uh, maar voor dat soort van domme problemen uh, zetten soms wel een domper op, het, op de feestvreugde. Uh, dan moet je de samenwerking gaan creëren in het straat, tussen drie, vier, vijf panden die, uh, die tegen elkaar aan liggen. En moet je via een zijstraat, uh, uh, via de achtergevel, proberen ingangen te gaan creëren. En dat maakt het allemaal heel moeilijk en complex. Maar dat mag uh, volgens mij uh, de feestvreugde niet uh, bederven. Ik denk dat je daar juist tegenin moet gaan, dat je daar een stukje in moet pionieren en mijn virus is al zo erg dat ik niet alleen geïmpacteerd ben uh, door, uh, door dat duurzaam denken, dat ik het ook al eigenlijk vind als anderen het niet doen. Dus, uh... Dat is mooi. Ja, ja één uh, aspect waar ik zelf mij vragen bij stelde en Paul gaf het ook al aan, is het procesmatige van de aanpak. Dus uh, het omgaan met die zwerfruimte en het invullen van die zwerfruimte vraagt ook om een blijvend opvolgen en een soort structurele toepassing van, van die benadering van zwerfruimte om een verschil te kunnen maken. Hoe kan je dat als een, een stadsbestuur, een schoolbestuur, uh, directeur van een gebouw een instelling, hoe kan je dat garanderen dat dat proces ook effectief opgevolgd wordt? Ik kan me voorstellen, er komt een andere burgemeester ooit aan de macht in Olen, gaat die verder met dit plan? Of, uh, yeah? Ja, ik heb, allez, vind ik bij ons het een beetje het geluk, hey, Ook mijn voorganger is daar eigenlijk mee gestart. En, uh, 12, 13 jaar geleden uh, dus wij doen zulke projecten samen met de oppositie en dat is soms ja, ga je met je smikkel tegen de muur uh, omdat ze dat misbruiken maar in dit geval uh, is dat niet het geval dus zij zijn mee in het in het bad gegaan ze hebben daar ook actief mee over over nagedacht uh, mee hun inbreng kunnen en mogen doen dus eigenlijk ook een deel mee het beleid gevormd. Uh, waardoor de kans klein is dat, stel dat uh, binnen zes jaar er een andere coalitie is, dat zij uh, heel dat beleid ook gaan, gaan omdraaien. Uh, dat maakt het moeilijk, want ja, als je bijvoorbeeld het project van het nieuwe administratief centrum bekijkt, ja, je kan het als meerderheid beslissen sorry, en je bent daar twee jaar later, of drie jaar later, zou dat gebouw daar kunnen staan. Ja, nu hebben wij drie jaar ongeveer studie werk gedaan over de locatie en hoe we bepaalde zaken moeten in, in die, uh, invullen. En de rest moet nog volgen. Dus ja, het duurt wel wat langer, um, maar dat mag, vind ik, uh, je niet afschrikken om daar um, een zo breed mogelijk platform of draagvlak voor uh, proberen te creëren. En dat proberen we nu bijvoorbeeld ook met het landelijke wonen. Mensen mm -hmm. horen soms iets en denken van, oh, mijn, mijn bouwgrond wordt afgepakt of ik mag dit of dat niet meer uh, die gevoeligheden moet je, moet je aanvoelen en, uh, en daarmee om, om uh, mee kunnen, kunnen werken eigenlijk en om uiteindelijk tot een, uh, een consensus te komen waar uiteindelijk iedereen beter van wordt. Oké, okay. laten we hopen dat het virus zich uh, stilaan blijft verspreiden, dat het publiek vandaag het in elk geval al meeneemt en verder verspreidt ik wil jullie graag alle vier hartelijk danken voor dit gesprek. Ik denk dat het pleidooi van rest en de tentoonstelling heel wat inspiratie biedt en een stof tot nadenken geeft. En ik stel voor dat we allemaal de tentoonstelling en de zwerfruimte van de single samen gaan ontdekken. Iedereen nog een heel fijne en inspirerende avond en bedankt voor jullie aandacht.